Dooral Negens met het NOS-journaal. Een kwart van alle huurders kan niet rondkomen. Het gaat volgens het Nibud om ongeveer 800.000 huishoudens. Door het Nibud is voor het eerst gekeken... naar de betaalbaarheid van wonen in Nederland. Naast het kwart van alle huurders dat niet kan rondkomen... heeft de helft van alle huurders daar moeite mee. Vooral mensen in een sociale huurwoning... komen geregeld in financiële problemen. Vaak zijn dat alleenstaande, mensen met een uitkering... en huurders tussen de 25 en 45... Een tegenvaller kan er volgens het Nibud zelfs toe leiden... dat ze op alledaagse levensbehoeften moeten bezuinigen. De milieugroep die eerder met succes duizenden stikstofvergunningen... bij de Raad van State aanvocht, richt zich nu op bestaande projecten. De groep wil als eerste de vergunning van de centrale gaan aanvechten. Bij het afgeven van die vergunning in 2011... zou vooraf niet helder zijn gemaakt wat de gevolgen zijn voor natuurgebieden... meldt Nieuwsuur. De Raad van State vernietigde in mei al de stikstofaanpak van het kabinet waardoor 18.000 bouwprojecten worden geraakt. Het vonnis in de Urgenda-zaak kan in stand blijven... adviseren een procureur-generaal en een advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Dat zou betekenen dat de Nederlandse staat hoe dan ook... de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van volgend jaar... met tenminste 25 moet verminderen ten opzichte van 1990. De Zimbabweanse oud-president Mugabe, die vorige week overleed... wordt toch begraven op de erebegraafplaats in Harare... voor helden uit de onafhankelijkheidsstrijd. De familie was aanvankelijk tegen het plan van de huidige president Nawanga. Ze wilden een privébegrafenis. Er is nu een compromis. De uitvaart bij de erebegraafplaats gebeurt in Besloten Kring. En mogelijk gaat daar nog een openbare ceremonie aan vooraf. Het weer, de regen trekt weg, de zon breekt door, het wordt 19 graden. Het weekend is droog met geregeld zon, morgen 19 tot 22 graden. Zondag kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnoud Broekhuis van de ANWB. Files op de A7 op de Aszijdijk, richting Friesland bij Breeslanddijk 3 kilometer. En op de N250, ten helder richting De Kooi voor den helder, 2 kilometer. En de wachttijd is daar een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Dus lief, dankjewel. Namens de OV-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort, een Zomerhit is de zomer van ZFM Met hem nu. ZFM. Hallo, ZFM uit Noord-Nederlands muziekmuseum. Zijn ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Een hele, hele, hele goeie middag. Goedemiddag. Niet zo zacht En een hele goedemiddag en hartelijk welkom op deze vrijdag de 13 september 2019. En ik zeg het al, vrijdag de 13e, ja, officieel ongeluksdag. Nou, ik heb er nog in ieder geval niks van gemerkt, behalve dat ik me een beetje verslapen had. Maar dat mag ook wel op deze speciale dag. Spannende dag, gezellige dag, maar ook vooral leuke dag. En dan heb ik het eigenlijk over onze burgemeester Niek Meijer. Die gaat vandaag afscheid nemen, zometeen rond de klok van kwart voor drie is dat ook te volgen hier op ZFM Zandvoort. We zal u eerst een, een buitengewone raadsvergadering horen hier op de Eter, met een kleine voorbeschouwing. En dan heeft de burgemeester een amsketen ingeleverd. Dan gaan we richting de receptie. En daar doen we ook verslag van. En dat vandaag allemaal op deze vrijdag. Maar wat gaat er ook tijdens deze Stanford lunch gebeuren? Dat wilt u natuurlijk ook weten. Want daar luistert u naar. Nou, als eerste, we gaan het zo meteen hebben over hagedissen en padden. En denk op de bank natuurlijk hagedissen en padden. Ja, dat klopt, want er is een, uh, ja, in ieder geval uh, uh, een vergunning afgegeven op het circuit om het circuit te verbouwen. Maar de hagedissen en padden schijnen daar een beetje last van te hebben. Dus nu uh, zijn een paar partijen naar de rechter gestapt om deze bouw uh, te stoppen. En wij hebben zometeen de tegenpartij aan de telefoon. Verder, ja, onze laatste zomer sidekick. Grace, Goedemiddag. Dag Roy, hallo. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat jij er in ieder geval bent. We kennen jou van het, uh, ja in ieder geval het. Uh, ik moet het goed uitspreken, want de naam is een paar anderhalf jaar geleden veranderd. Misschien kan jij het beter ja, uitspreken. Ja, zal ik het doen. <laughs> is het is, is het Jeugdfonds Sport en ja, Cultuur. Ja, dat was het. Inderdaad, het Jeugdfonds Sport en Cultuur. En wij gaan deze uitzending natuurlijk uitgebreid daarover praten wat jullie allemaal doen, want dat is wel heel erg belangrijk werk, hè? Ja, zeker, zeker. Dus dat uh, ook hier tijdens Zandvoort lunch, want Grace is onze laatste zomer sidekick van, uh, van dit jaar. En hoe we dan verder gaan doen, dat gaan we komende week even bepalen en beraden met elkaar. Uh, verder uh, deze uitzending natuurlijk onze vaste items, veel muziek en informatie hier op de Zandvoortse Eter. En natuurlijk heel veel meer. and you say Ja, en ik mocht erbij zijn hoor, bij het concert van de Kelly Family. Dat is uh, twee jaar geleden. In Ahoy maakten ze een comeback. En uh, ja, dat was vast een heel erg uh, leuk concert. Why, why, why hoorde u hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En ja, natuurlijk uh, is Grace hier nog steeds aangeschoven in de studio. En Grace uh, kent u, uh, ja, in ieder geval is gezicht van jeugd. Uh, nee, ik zeg het. het, het jeugd. Echt, jeugd ja. Sporten, ja, wat erg hè? Maar dat komt omdat nou. ik altijd in mijn hoofd heb. Het Sport- en Cultuurfonds. Ja, ja, het maakt ook niet zoveel uit. Hè? Nee hoor, maar. In ieder geval, jullie doen goed werk. Kan je heel kort uitleggen wat, het, um, wat de organisatie inhoudt? Ja. Het Jeugd van Sport en Cultuur uh, vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland. Uh, mee kunnen doen aan sport- en Um, dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En daar zal ik later nog wel even wat over vertellen. Uh, maar niet iedereen heeft zomaar toegang tot, uh, tot die lessen. Nee. Um, want we hebben net een stukje gehoord uh, tijdens het nieuws al... dat uh, mensen moeten steeds meer bezuinigen. Zelfs op alledaagse dingen hoorde ik net voorbij komen. Ja, en uh, soms heb je gewoon... Uh, als je niet zoveel geld hebt of een minimum inkomen dan moet je keuzes gaan maken. En sport en cultuur, dat is dan niet het eerste waar je aan denkt. Maar dan wil je gewoon eten en huur uh, betalen... en de belangrijke dingen doen. Ja. Um, en het jeugd van sport en cultuur uh, bestaat al uh, een hele tijd. Uh, het is een landelijke organisatie. En door het hele land zitten stedelijke en uh, provinciale afdelingen... die ervoor zorgen dat kinderen in de regio mee kunnen doen. En dat doen we door uh, die sport- en cultuurlessen te betalen... Uh, nou, in, uh, voor Zandvoort zitten we in Haarlem. Hè. De Jeugd van Sport en Haarlem gaat over Haarlem en Zandvoort. En, uh, nou, ja, we zijn... Uh, we hebben een uh, bestuur. En onder dat bestuur uh, zit ik de coördinator. En dan hebben we verder een team van vrijwilligers... Die, uh, ja, die de aanvragen verwerken. Ja. En mensen denken wel eens dat we van de gemeente zijn. Dat ja. is niet zo. Nee. <laughs> het, is, het is wel zo dat we van de gemeente deels subsidie krijgen. Voor iedereen met een Haarlem of En voor de rest ja, verzorgen we gewoon onze eigen fondsen. Want er zijn ook een heleboel mensen die buiten zo'n pas vallen... die we toch kunnen helpen. Ja. Dus mooi werk. Wat, wat, wat houdt jouw taak in als coördinator? Oh, dat is heel breed. <laughs> Ik ben er... De, Ten eerste natuurlijk ook om, um, ja, om de aanvragen, het team aan te sturen en de aanvragen te verwerken. Maar wat, um, wat mijn hoofdtaak is, mijn hoofddoel is om daadwerkelijk zoveel mogelijk kinderen die kans te geven om mee te doen. Um, dus ik heb... Ja, dat gebeurt wel eens langs. Oh, ja. Okay. Ja. <laughs> ik was mijn telefoon vergeten uit te zetten. Oh, Oké. Okay. Ja, dus ik heb contacten met, uh, met iedereen die bij ons aan kan vragen. Dat zijn mensen van scholen, dus uit het onderwijs. Maar ook van gezondheidszorg, uh, jeugdzorg, uh, welzijn. De sociale wijkteams. Uh, nou, hier in uh, Haarlem is dat bijvoorbeeld... Uh, of in Zandvoort is het bijvoorbeeld het Pluspunt. En uh, het CJG. Nou, er zijn heel veel partijen. Ik zal ze tussendoor wel af en toe noemen. Ja. Uh, maar ook met alle clubs, met alle verenigingen uh, die meedoen. En dat nou ja, is bijna iedereen. En als ze niet meedoen uh, met onze samenwerking... dan gaan we die samenwerking uh, actief opzoeken. En uh, nou, we hebben natuurlijk ook te maken met de gemeente... en allerlei partners waar we mee samenwerken. Winkeliers die uh, spullen leveren. Ja, Daar onderhoud ik de contacten mee. Dus het is dat, de aanvragen verwerken en ik... Uh, ja, in Zeer, ook wel projecten voor kansarme kinderen. Eh, zodat ook zij mee kunnen doen. Nou, dat is heel mooi werk. Wij gaan weer even naar muziek luisteren. En dan komen we zo meteen met jouw verhaal terug. Ja, is goed. Danny Boniam hier op de Zandvoortse Eten bij ZFM Zandvoort, het lekkerste station voor de regio. En bent u nou benieuwd zometeen naar de afscheid van burgemeester Niek Meijer? Dan kan u luisteren van kwart voor drie. Dan start de voorbeschouwing van de buitengewoon raadsvergadering. En dat gaat um, ja, plaatsvinden in uw Unicum. En uh, iedereen is daar ook van harte welkom om daar te kijken... en naar de receptie te komen van de burgemeester. En rond de klok van vijf uur start de, re de receptie van uh, burgemeester Niekmeij... en is de ansketen ingeleverd. Dus rond kwart voor drie start dan de ZFM-eter aan... en dan komt het helemaal goed. Maar wilt u het op beeld zien? Dat kan ook. Via www.zandvoort.nl kan u het volgen via de livestreams. Ook via vanaf kwart voor drie. En... Wat ik al zei, wij hebben een, natuurlijk een hele leuke gast vandaag... Grace van het, uh, ja, het fonds uh, Jeugd en Sp wat is Het toch? Jeugd van Sport <laughs> en Cultuur. En weet je wat het is? Ik, raak, ik weet het gewoon en dan raak ik zenuwachtig om ik het even goed wil voorlezen. Het is toch erg? Ja, maar het is gewoon ook een jeugd, hele sport lange en naam. Jeugd, Cultuur. Nou... Kom, helemaal, kom, aan het einde van het programma is het helemaal goed. Ja, dat beloof ik hierbij. <laughs> Burgemeester Nick neemt afscheid. Heb jij wel een hem eens een keertje ontmoet die irritant wordt? Nee, nee, nee. We hebben uh, veel contact met uh, bed, Wethouder Berendsen. Ja. En ik ben ook uh, pas sinds 2018 ben ik het, uh, de coördinator van het Jeugdfonds. Dus ik heb hem nog niet persoonlijk mogen ontmoeten. Ja, ja nou wie weet gaat het met een nieuwe burgemeester wel gebeuren. Een Haarlemse burgemeester. Dat wordt wel heel erg leuk. Maar we gaan het uh, allemaal meemaken. Ja. In ieder geval. In ieder geval, jij uh, bent coördinator hè, van het uh, jeugdfonds Sport en Cultuur. En uh, daar was hij. En um, jullie hebben ook ambassadeurs. En ja. dat zijn er best wel uh, veel. Ik begrijp dat je ze niet allemaal uh, uit je hoofd uh, kent. Maar ken je er wel eentje? ja. Nou, ik kende wel een paar, zoals uh, um, een voetbalster van uh, het Nederlands elftal, Genies van de Zanden. Tuurlijk. En we hebben Erwin uh, Wennemars. Maar ja, ik denk een van mijn favorieten is misschien wel Sanne Hans. Uh, dat is Miss Montreal. De meeste mensen kennen, hem, kennen haar van uh, The Voice of Holland... Ja, als, hey, uh, als hey. jurylid, hè? Ja, is een hele warme uh, vrouw. En we zijn er echt trots op. We zijn trots op al onze ambassadeurs. Maar vooral ook op Sanne. En uh, ja, ze is gewoon een heel, heel fijn mens. Ja. Nou, en weet, weet je wat het leuke is? Wij hebben altijd een, een, een, het item, het liedje van de Sidekick. En uh, dit keer hebben we gewoon Militisch Montreal uitgekozen met het uh, liedje Hoe. Nou, zeg, wat toevallig. Ja, hoe kan dat <laughs> nou, <leuk>? hè? <laughs> ja. En daar hoort ook een jingeltje bij en daar wacht ik altijd op. Daar is ja. hij. Lopen. En ik dacht, ooh ooh, ik was meteen ondersteboven en jij om ooh oe, En we liepen samen verder en ik dacht, ooh ooh, was er bij een zo.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 hier op ZFM Zandvoort. En nou ja, dat is natuurlijk de ambassadrice van, uh, ja, van het nieuwe van mooie fonds hier uh, uit deze regio. En uh, we gaan in ieder geval nog steeds verder praten met Grace. En Grace, uh, ja, eigenlijk hebben jullie ook een, een, een, uh, ja, een, toch ook een lokale ambassadeur, hè? Ja, dat klopt. Uh, daar zijn we ook heel trots op. En het is uh, meer een bekende Haarlemmer, dus ik weet niet of alle Zandvoorters hem kennen. Maar hij heet Erik Kolen. En Erik Kolen is een uh, nou, echt een geweldige illustrator. Um, wordt ook heel veel ingezet. Volgens mij heeft hij ook geïllustreerd voor dat blad De Kijk. Um, dat is voor veel mensen wel bekend. Hè? Dat is echt ja, dan, uh, die ken ik wel. Ja, kijk. Ja. En um, nou ja, in Haarlem is hij echt wereldberoemd. En we zouden eigenlijk ook best wel een Sandvoortse ambassadeur willen hebben. Dus uh, als jullie zeggen van nou, wij kennen wel iemand die, uh, die uh, voor sportambassadeur zou kunnen zijn. Uh, of junior juniorambassadeur, dus die uh, bekend is bij heel veel kinderen. Ja, dan, uh, dan hebben we daar wel oren naar. Dat zou wel leuk zijn. Nou, wat, wat leuk. Dus hierbij eigenlijk een oproep. Ben je een beetje een bekend gezicht in antwoord? En wil je ambassadeur uh, zijn in ieder geval voor jullie uh, goede fonds? Waar kan men contact opnemen? Dan kunnen ze het best kunnen ze contact opnemen met mij. En uh, dat is uh, via Haarlem het In ieder geval op die website is het uh, te vinden. Uh, Grace, um, ja, Zandvoort, maar ook eigenlijk de hele regio Haarlem ook... telt zoveel sport- en cultuurverenigingen en clubs. Ja. Um, ja. Wat is nou sport en wat is nou cultuur? ja. Nou, sport is voor veel mensen wel duidelijk. En eh, het wordt moeilijk als het gaat over bijvoorbeeld scouting. Ja, want dan denk je, ja, wat is dat dan? Dat valt, zou eigenlijk niet logisch bij allebei vallen. Eh, behalve dan als je watersportscouting doet bijvoorbeeld. Maar scouting valt onder sport. En eh, nou, het is zo dat dansen bijvoorbeeld valt onder cultuur... En dan denk je ook bewegen, ook goed ja. voor je lijf en fitness en dergelijke. En ik probeer het altijd maar zo te denken dat wat je um, vaak in een voorstelling kunt vatten, in een eindvoorstelling, um, dus niet in een wedstrijd, maar in een eindvoorstelling, ja, dat valt meer onder cultuur. Dus je hebt gymnastiek, maar je hebt eerlijk gezegd, heb je bijvoorbeeld ook uh, ritmische uh, dansen. En dat, dat, daarvan zou je ook denken: van nou, zou dat dan sport zijn of cultuur, maar dat is dan weer cultuur. Dus alles wat lijkt op dansen, op muziek maken, op nou ja, wat je op een podium doet. Ja, want door jullie, uh, dat weet ik ook uit ervaring natuurlijk, want ik heb een oude, eigen dansschool gehad, maar uh, zijn er toch ook wel. Jongens en meiden die gewoon doorstromen naar bijvoorbeeld een conservatorium... en hun ja. dromen waar gaan maken. Ja, ik kan, ik kan uh, wel een voorbeeld noemen, hoor. We hebben, ja. Sowieso hebben we één uh, jongen en die uh, kickbokst. En ja, het nooit echt interesse om dat per se te doen. Maar hij deed ergens kung fu, die school die stopte. En toen dacht hij, zei zijn moeder, van nou... waarom ga je niet gewoon dit doen, dat kickboksen? En dan liep je ook een beetje... Uh, iets van, uh, je bent lekker van de straat. En uh, nou, toen was hij, ik denk dat hij een jaar of twaalf was. Of dertien. En die was op zijn veertiende uh, was hij Nederlands kampioen kickboksen. En op zijn vijftiende was hij zowel Europees als wereldkampioen voor kickboksen. Hij is nu zestien. En nou ja, echt een ontzettend leuke jongen. Gewoon heel aardig, heel sympathiek. En uh, ja... Hij zegt ook, uh, uh, wat zegt hij altijd? Hij zegt altijd: um, uh, hard work, daar gaat het om. Want hard werken is zelfs nog belangrijker dan talent hebben. Ja. Je moet er wel helemaal voor gaan. En dat is natuurlijk ook een mooie les om mee te geven aan kinderen. Hè? Want uh, dat vergroot gewoon hun toekomstkansen, wat ze ook gaan doen. Spreek je ook de kinderen? Ja, um, over het algemeen voor de aanvraag zouden we natuurlijk. Uh, uh, contact met de aanvragers, met onze intermediairs noemen we dat, de tussenpersonen. Maar uh, ik uh, zie kinderen ook op, uh, uh, bij projecten die we doen, cultuurprojecten en sportprojecten. Maar ik ga ook bij de clubs langs en het liefst als de kinderen dan bezig zijn, want dan is het natuurlijk veel leuker om naar te kijken. Af en toe ze een fotootje te nemen en af en toe te praten met de kinderen. Ja, ik vind het heerlijk, ja. Ja, ook als je bijvoorbeeld bij een sportclub langskomt en je ziet ze hun sport beoefenen of, of hun talent beoefenen... Ja. dan ga je toch van genieten. Hè? Ja, en als je ziet hoe blij ze zijn... en ook als ze iets goed doen, weet je wel... dan zie je, dan zie je dat ze succes hebben en dat ze dat ook voelen. En ook dat is zo belangrijk voor kinderen. Hè? dat ze, uh, uh, Als je ergens succes of plezier... maar je weet dat je het goed kan... Ja, dat, dat uh, vergroot je zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Ook dat is heel erg belangrijk. Nou, wij gaan even luisteren weer naar een plaatje. En dan komen we gewoon zo meteen zelf bij je terug. Want je hebt echt veel te vertellen. De tijd gaat sneller dan we zelf dachten. Dus het komt helemaal goed. Oké. Okay. Happy hier op ZFM Zandvoort. Ga je hier op ZFM Zandvoort? En zij gaan binnenkort uh, meedoen aan uh, Dance, Dance, Dance. En dat is het, uh, ja, niet het nieuwe programma, maar dat is bij RTO4. En dat gaat uh, vanaf uh, aan, het aan, aan het einde van de maand plaatsvinden bij SBS6 op de vrijdag. Um, ja, hoe belangrijk is het voor kinderen om mee te doen uh, aan ja. jullie? Uh... Ja. Nou, heel belangrijk. Want um, ik. Uh, Iedereen. Ik denk dat er een heleboel uh, mensen zijn die kinderen proberen te helpen op het gebied van uh, gezondheid, op het gebied van onderwijs, beter leren. Uh, we willen allemaal dat kinderen gezond zijn en dat ze uh, ook lichamelijk sterker worden. Uh, we willen dat kinderen kunnen leren dat ze hun toekomstkansen kunnen verbeteren. Ja, en uh, meedoen met sport en cultuur helpt daarbij. Ten eerste zijn kinderen aan het bewegen. Uh, ze worden dus fysiek, lichamelijk worden ze sterker. Maar het is ook zo dat ze bij sporten of dansen... of andere cultuuractiviteiten ook leren om uh, ja, succes te hebben... om te winnen, om te verliezen, om samen te werken. Uh, en, en ook om uh, ja, dingen te delen en respect te hebben voor elkaar. Maar daarnaast is het ook wel heel erg leuk... of heel erg belangrijk... dat ze er zelfvertrouwen door krijgen... en dat hun zelfbeeld ook wel verandert. Want plotseling doen ze iets waar ze ja, soms goed in zijn... of omdat ze uh, hebben leren doorzetten in iets... het beter geleerd hebben... en dan hebben ze iets wat zij kunnen. Um, nou, dat zijn allemaal de logische dingen. Hè? Dus dat je fysiek, sociaal en mentaal... Uh, daar de, uh, veel wijzer en sterker van wordt. Maar er is ook nog zoiets als ontwikkeling. Uh, er is een uh, neuropsycholoog, een heel belangrijk... komt heel vaak op tv bij De Wereld Draait Door. Ja. Dat heet Erik Scherder. en uh, Die zegt ook altijd... door heel regelmatig met sport bezig te zijn... of met creatieve dingen, hè, zoals cultuurlessen... Uh, groeien je hersenbanen. En met het groeien van je hersenbanen ontwikkeld of wordt je ontwikkelcapaciteit, het, je, je vermogen om te leren... wordt groter, waardoor je eigenlijk dus ook slimmer wordt... en dingen beter opneemt, je beter kunt concentreren. Ja, en dat zijn allemaal dingen die je later nodig hebt... Eh, waardoor je een goede opleiding kunt volgen... waardoor je fijn werk kunt vinden. Nou, ook allemaal belangrijke dingen. Maar ja, wij vinden persoonlijk eh, bij Jeugd van Sport en Cultuur... Dat kinderen uh, er ook blij van worden en gelukkig van worden. En ja, een beetje stralende kinderen. Iedereen weet hoe belangrijk het is voor kinderen om pret te maken en plezier te hebben en gewoon blij te zijn. Ja, dat is voor ons, voor ons denk ik wel, het allerbelangrijkste. Hoe lang uh, bestaan jullie? Uh, in uh, ons fonds, ons lokale fonds, bestaat tien jaar. Uh, ik denk. Het landelijke fonds zal langer bestaan, maar ik weet eerlijk gezegd niet precies hoe lang. Um, ja, en in die tien jaar bereiken we aardig wat, wat kinderen. Maar eerlijk gezegd willen we er nog veel meer bereiken. Daar gaan we het tweede uur zeker over hebben, over het ja. bereiken van de kinderen. Maar één ding hoe ze de kinderen hebben bereikt is wel een heel mooi ding, met een liedje. Ja, dat klopt inderdaad. Kan je daar heel kort wat over vertellen? Ja. Tjeerd uh, Oosterhuis, uh, de broer van uh, Treintje Oosterhuis... die uh, heeft gesproken met uh, jeugdfondskinderen... om hun nou te vragen waarom is dat voor jou zo belangrijk. Hè? Want wij volwassenen kunnen dat verzinnen... maar kinderen die weten het zelf. En hij heeft er een liedje van gemaakt... Voor, uh, uh, dat Kinderen voor Kinderen heeft uitgevoerd... Ja, en ik word er dus zelf eerlijk gezegd altijd... ik ben een beetje softie, maar een beetje emotioneel van. Nou, we gaan gewoon luisteren. Ja. Normaal draaien we geen kinderliedjes hier ja. bij voor Lunch. Maar voor deze uitzending, uitzending natuurlijk wel. Want het draait natuurlijk om, het, uh, om deze mooie fonds. Ja. Als het eventjes niet gaat... Ik verdrietig ben of kwaad... En geen zin heb om... Te praten. Zoveel herrie in mijn hoofd. Ik doe mijn best, zoals beloofd. werd ik maar met rust gelaten. Ik merk dat het me minder. het maar verkoort, zelfs dan. Voel ik dat ik alles kan. Ja, hier word ik gelukkig van. Je hebt gelijk hoor, Grace. Ja. ja. Mooi liedje. <laughs> en helemaal, uh, ja, voor kinderen, voor kinderen zou je niet helemaal verwachten. Bij kinderen, voor kinderen, meestal is het kinderen. De. Voor kinderen is uh, dan... Uh, de Hupsasa en uh, alle andere yeah. uh, leuke karn of, of feestliedjes van de kinderen voor kinderen. Maar serieuze liedjes. Die zijn meestal minder bekend bij kinderen voor kinderen. Yeah. En yeah. ik die, denk dat dit liedje best wel uh, ja, bij kinderen toch ook wel uh, ingrijpt. Als je er naar luistert. Yeah. Yeah. Zeker. In ieder, geval, uh, in ieder geval een van de liedjes van het, uh, het uh, jeugdsport en cultuurfonds uh, toen de tijd nog. Want toen is dat uitgebracht hè? Ja. in die periode. Ja. In jullie oude naam. En uh, geschreven door Tjeerd Oosterhuis. En gewoon eigenlijk... door de kinderen zelf gebracht qua ja. tekst. Ja. ja. Heel erg leuk hoor. Ja. Ja. We gaan even naar muziek. Zo meteen uur zijn we terug. Dan gaan we het natuurlijk hebben over... Uh, de padden en uh, de hagedissen rondom het circuit. Daar hebben we een van de natuur... Natuurorganisaties aan de telefoon, wat hun tegengeluid is. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, verder gaan we het zo meteen no hebben, natuurlijk nog steeds met Grace over al die mooie projecten die, die jullie doen. En um, natuurlijk ook nog een klein stukje een burgemeester Unicum, want die neemt zo meteen uh, afscheid in, um, in uw Unicum en dan gaat hij zijn ambtsketen inleveren. In ieder geval, dit is nog steeds ZFM Zandvoort. ZFM luncht en we gaan luisteren naar Stevie Wonder hier op ZFM.